bij een explosie in Medina en Saoedi-Arabië zijn zeker vijf doden gevallen. Het zou een zelfmoordaanslag zijn waarbij vier beveiligers om het leven kwamen. De ontploffing was bij de moskee van de profeet... een van de belangrijkste heiligdommen van het land. De brexit heeft negatieve gevolgen voor ontwikkelingslanden... dat zegt de president van de Wereldbank. Volgens hem veroorzaakt de uitslag van het Britse referendum... veel onzekerheid op de financiële markten... Beleggers storten zich daarom op veilige investeringen zoals goud en staatsobligaties. Dat betekent dat kapitaal verdwijnt uit ontwikkelingslanden, zegt de Wereldbank. Het beste terras van Nederland ligt in Roosendaal. Het hoort bij restaurant Het Hooihuis. Het kwam als beste uit de bus bij de jaarlijkse verkiezing door een vakblad. Een terras in het Zeeuwse Veren eindigt op de tweede plaats, gevolgd door eentje in IJs in Limburg.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 Er nur er gibt dir Leben und wenn er gibt gibt er viel komm vor Jesus diesen Tag aufs neue komm vor Jesus denn active Deiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron.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 Mm Hello. -hmm. Mijn naam is Jozef ik ben vierendertig jaar. Ik kom samen met mijn vrouw Tina en mijn zoontjes in Iran. Ik kwam tot geloof in Jezus Christus toen ik 19 jaar oud was. In mijn land is het niet zonder gevaar om christen te worden. Sterker nog, je kunt de doodstraf krijgen als bekend wordt dat je de islam de rug hebt toegekeerd. Na mijn bekering werd ik jarenlang met rust gelaten. Ik werd zelfs de leider van een grote huiskerk in de Iraanse stad Rasht. Onze kerk bestond uit ruim 400 moslimbekeerlingen. Het tij keerde toen ik in oktober 2009 werd opgepakt door de politie. Ik had wel vaker een aanvaring gehad met de politie, maar nu was het veel serieuzer. Ik werd gevangen gezet en beschuldigd van het verlaten van de islam en van evangeliseren onder moslims. Mijn tijd in de gevangenis was verschrikkelijk. Ik ben gemarteld. Soms mocht ik mijn familie zien en kwamen advocaten langs. Maar er waren ook weken waarin ik in eenzame opsluiting zat... In september 2010 ben ik veroordeeld tot de doodstraf. Ik zou moslims ertoe hebben aangezet om zich te bekeren tot het christendom. Mijn advocaat is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak. De rechtbank moest onderzoeken of ik tussen mijn 15e en negentiende moslim ben geweest. Vanaf mijn puberteit dus. Als dat zo zou zijn, dan zou de doodstraf blijven staan. Maar het was vrijwel onmogelijk om te onderzoeken of ik ooit moslim was... Ruim twee jaar heeft de doodstraf als een grote schaduw boven mijn hoofd gehangen. Toen, september 2012... werd de aanklacht tegen afvalligheid van de islam ingetrokken. Dat was voor mij een groot wonder. Omdat ik al twee jaar en elf maanden had gevangen gezeten... werd ik op borgtocht vrijgelaten. Na lange tijd was ik weer vrij. Ik mocht zelfs op reis naar Engeland om daar te spreken. Maar na mijn terugkomst in Iran... werd ik op eerste kerstdag weer opgepakt. Volgens de rechtbank had ik mijn straf nog niet volledig uitgezeten. Weer werd ik opgesloten, terwijl ik er zo naar had uitgezien... om kerst te vieren met mijn vrouw en zonen. Twee weken later werd ik vrijgelaten. Maar van echte vrijheid is nog steeds geen sprake. Ik moet mij opnieuw melden bij de gevangenis om documenten te overhandigen. Ik hoop en bid dat ik daarna echt vrij ben.